Mariel Hageman met het NOS Journaal. Op de Maas bij Kuik worden drie mensen vermist na een aanvaring tussen een vrachtschip en een speedboot. Het gebeurde rond negen uur. Op de speedboot zaten zes mensen. Drie van hen konden zich in veiligheid brengen door op het vrachtschip te klimmen. De drie anderen worden vermist. Duikers zijn bezig om naar hen te zoeken. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar Kuik ten zuiden van Nijmegen.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 De vereniging van orthopeden verzet zich tegen de nieuwe koers, de verzamelde ziekenhuizen zijn ook tegen en vinden dat is de algemeen aanvaarde norm moet blijven volgen bij het contracteren van ziekenhuizen.